Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Hamas reageert positief op het nieuwe Israëlische plan voor een wapenstilstand. Dat zei de terreurorganisatie in een korte verklaring. Het nieuwe plan werd vanavond door de Amerikaanse president Biden gepresenteerd. Het voorstel bestaat uit drie fasen. Te beginnen met een wapenstilstand en het opvoeren van de hulp in Gaza. Uiteindelijk moet Hamas alle gijzelaars vrijlaten en moeten de Israëlische strijdkrachten het gebied verlaten. Of de deal ook echt gesloten gaat worden en wanneer dan, is nog niet bekend. De Duitse bondskanselier Scholz heeft geschokt gereageerd op de aanslag in Mannheim vanochtend. Daarbij raakten zeven mensen gewond, één agent verkeert in levensgevaar. De dader stak verschillende mensen op een anti-islamitische bijeenkomst. Volgens Duitse media gaat het om een man uit Afghanistan. Zijn doelwit was een extreemrechtse activist die op dat moment een toespraak hield. Die raakte ernstig gewond aan zijn gezicht en zijn been. Toen de politie tussen beiden probeerde te komen, stak de aanvaller de agent. De dader raakte zelf ook gewond. Hij ligt in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar. De F-16's die Nederland aan Oekraïne levert... kunnen zonder toestemming van de VS worden ingezet op doelen in Rusland. Dat heeft demissionair buitenlandminister Hanke Bruin Slot gezegd. De F-16 is in Amerika gemaakt en de VS heeft inspraak in sommige besluiten... maar niet waar de gevechtsvliegtuigen kunnen worden ingezet. De Nederlandse vrouwen hebben de EK-kwalificatie tegen Finland gewonnen. Het werd 1-0 in Rotterdam. Voor Lieke Martens was het een bijzondere wedstrijd. Ze speelde vandaag haar laatste thuisduel voor het Nederlands elftal. Ze kreeg na de wedstrijd een staande ovatie van het publiek. Het weer. Vannacht verspreidt over het land een bui. Morgenochtend nog wat meer regen. Daarna klaart het op vanuit het noorden en is er ruimte voor de zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Tennessee.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 Ritme, Ritme van ZFM. ZFM.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 Slips away, slips slip away, slips away, slips away, never, never let us slip away, slips away, slips away, slips away, never let us slip away.